11 Uur. Het NOS-journaal. Door Alt -Megens. De ANVR heeft 30 reisorganisaties op een zwarte lijst gezet. De reisbureaus en tour houden zich, volgens de reisbranchevereniging, niet aan de wettelijke garantieverplichtingen. Reizigers die bij deze organisaties een vakantie boeken, zijn er niet zeker van dat ze hun geld terugkrijgen of gratis terug kunnen als de reisorganisatie onverhoopt failliet gaat. Met de lijst wil de ANVR-consumenten nogmaals duidelijk maken... dat ze eerst moeten nagaan of de organisatie is aangesloten bij de ANVR... of bij het garantiefonds SGR voordat ze hun reis boeken. De lijst is te vinden op de website van de ANVR. De Nationale Recherche heeft twee online escortbureaus gesloten. Ze worden verdacht van mensenhandel. Het zijn de sites Susana.com en pleasureescort.nl. Op de twee websites staat nu een doorverwijzing naar de politie site. Escortbureaus zouden vrouwen onder valse voorwenselen naar Nederland lokken. Eén van de sites is een tijdje afgetapt. Er zijn twee mensen gearresteerd, zegt het OM. Vanmorgen is in Lisse de organisator van een van de websites aangehouden. Dat gaat om een 32-jarige man. En in Amsterdam is op het kantoor van een andere escort website, een ander escortbureau... is er ook een medewerker aangehouden. En beide zijn door de Nationale Recherche meegenomen... Naar het politiebureau om uh, voorlopig in elk uh, te worden verhoord over de escortbureaus. Bezoekers die zich op de websites met een mobiel nummer hadden geregistreerd, krijgen van de politie een sms'je. Daarin wordt verteld over mensenhandel en doorverwezen naar een site van de politie. Toem hoopt dat de sms'jes tips op gaan leveren over de mensenhandelzaak. De oprichter van Wikileaks, Julian Assange, is zojuist voor een Britse rechter verschenen. Aanleiding is het uitleveringsverzoek van Zweden. Vandaag krijgt Assange te horen waarom Zweden dat heeft ingediend. Zijn advocaten kunnen dan een weerwoord geven. De officiële zitting over de uitlevering van Assange is waarschijnlijk begin volgende maand. Zweden beschuldigt de oprichter van Wikileaks van seksueel misbruik. Kentekens die worden vastgelegd bij cameracontroles langs de weg... moeten vier weken worden bewaard. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Opstelten van Justitie. De politie mag kentekens die zijn geregistreerd nu niet bewaren.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 ANWB, verkeersinformatie. Vooral in het oosten van het land is het op lokale wegen nog glad. Dan de files. De meeste zijn nu snel aan het oplossen. Dus ik noem de files die nu nog veel vertraging opleveren. Dat is die op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch... tussen Breukelen en Knoopend Oude Rijn, 6 kilometer. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Roelevaansveen en Zoete dijk ook 6 kilometer.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 NL Doet is een initiatief van het Oranje Fonds. Vandaag. Radio 1. TheGit.fr. Met Felix Burgers. Goedemorgen, de gids loopt voorop. En als u wilt mag u mij volgen. Langs een paar zorghotels bijvoorbeeld. Een relatief nieuw fenomeen voor wie te gezond is voor het ziekenhuis en te ziek om thuis te herstellen. Maar wat zijn de haken en ogen? De campagne van Greenpeace tegen kolencentrales brengt kernenergie dichterbij. Althans, dat beweert onderzoeker Sander van Egmond. Greenpeace verweert zich in het Joopdebat. En ik praat met de voorman van een bijzonder orkest, het Nederlands Blazersensemble. Professionele blazers die spelen met passie. Het is ook een hobby. Op een vrije avond begint hier een second live. Zo drukt hoboist en artistiek leider Bart Sneeman het uit. En ik praat zo meteen met hem. En wilt u mij in de bus zien blazen? Surf naar degids.fm. Eerst even dit, want wiettelers met een koophuis lopen de kans dat kwijt te raken als de hennenplantage wordt ontdekt. Dat lees ik vanochtend in het AD aan de telefoon Hans-André Laporte van de vereniging Eigen Huis. Goedemorgen, meneer de Laporte. Goedemorgen. We hebben vier minuten voor dit gesprek. De klok loopt. Hebt u een wietplantage thuis? Nee. Nog niet? Nee, ik krijg hem ook niet. Nee, komt Hef, er ook niet. U heeft een, neem ik aan, een koophuis? Ja, ik heb een koophuis. En dat koophuis kan worden afgepakt als de wiet wordt ontdekt? Nou, dat is iets waar minister, van, waar minister Opstelt en met de banken over wil praten. Het is moeilijk om huiseigenaren aan te pakken als er overtredingen zijn. Uh, het is moeilijk voor justitie om dat te doen. En banken die hebben een, uh, een mogelijkheid om via het hypotheekcontract um, ja, het huis te gaan verkopen. Als bijvoorbeeld het illegaal wordt onderverhuurd. Er wordt dus nu gesproken over wie uh, teelt. Wij denken echter niet dat het zo heel veel mensen zijn die, uh, zeg maar, de doorsnee huiseigenaar, uh, die zal dat niet zoveel uh, hebben. Het zal veel meer gaan om huiseigenaren die ja, semi-bedrijfspanden of garageboxen uh, hebben en die gaan verhuren en waar dat je daar teelt hebt. En dat is tot nu toe heel erg moeilijk aan te pakken voor justitie. En dat hypotheekcontract ontbinden kan dat makkelijk? Nee, dat is een heel zwaar middel, want uh, eigendom is in principe onvervreembaar. En het is een zwaar middel, dus je moet met zware argumenten komen. Het is zeg maar een plukse, plukse XL-regeling... En daarvoor moet dus de wet gewijzigd worden en dat kan nog wel een tijdje duren. Dat kan nog wel een tijdje duren, want het bericht in het AD, dat is een, uh, ja, dat is een, een eerste bericht hierover. We, niemand weet daar nog iets van. Um, er zullen wel gesprekken zijn tussen de minister en de banken, maar er is nog uh, geen, geen zicht op een of andere regeling... of echt gewoon concrete regels waar je, vanaf, waar je van kunt zeggen of die terecht of te zwaar zijn. In ieder geval tussen uw leden zit geen telen. Nou, wij vermoeden ook niet dat wiettelers zo gauw lid worden van een consumentenorganisatie. Um, daar, tenminste, wij hebben daar nog nooit vragen over gekregen. En we hebben ook geen oproep gekregen om dat grote probleem voor wiettelers nou, nou eens even aan te gaan pakken. Maar hoe moet het straks in de toekomst met huiseigenaren die niet doorhebben dat bijvoorbeeld een zoon of kleinzoon stiekem op zolder een thuismontage onderhoudt? Daar moet je natuurlijk uh, goed, goed voor oppassen. Als oma opeens uh, merkt dat haar kleinzoon die boven woont op de zolder... een hele wietplantage heeft... kan het natuurlijk niet zo zijn dat oma dan uit huis wordt gezet. Dus zo'n regeling moet altijd proportioneel zijn. Uh, de straf, het afpakken van een huis is een heel zwaar middel. En dat kan dus ook alleen maar in worden gezet... als de, ja, als de, als de overtreding de misdaad daar uh, de aanleiding toe geeft. Je zal veel hebben over recidivisten. Mensen die echt continu met justitie eraan in aanraking komen... om die nou te pakken bij het middel... en dat is dan zo'n garagebox of een, of een woning... waar steeds die wietteelt weer terugkomt. U zegt het kan nog wel even duren... voordat die noodzakelijke wetgeving van kracht kan worden. Dus het klinkt eigenlijk meer als een losse vlodder als een luchtballonnetje. Ja, of dat het is, weet ik niet. we weten wel dat het een groot probleem is van justitie... om huiseigenaren aan te pakken... die echt willens en wetens de boel saboteren. Ja, huurhuis het kan, kan het met wel, hè? He? Huurhuis... Huur, huur, uh, Bezitters, dus, uh, voor zover ze. Nee, ze kunnen dat niet bezitten. Mensen die je huis huren, die worden dan natuurlijk onmiddellijk uitgekikkerd. Ja, die, uh, daar heb je een, uh, een huurdersreglement. En daar is het zo dat je uh, huurders kun je de huur opzeggen. Maar je kan een huiseigenaar niet zijn eigendom afpakken. En daar zit het grote verschil. En dat is waar justitie iets aan wil doen. Dus we begrijpen het wel. Maar je moet heel scherp kijken of het middel wel past. en wel, wel proportioneel is bij, de, bij het misdrijf. Hans-André de Laporte van de vereniging Eigenhuis, hartelijk dank. Nou, nou, nou. Zorghotels zijn in. Die hotels zijn vooral bedoeld voor patiënten die uitbehandeld zijn in het ziekenhuis... maar nog niet terug kunnen naar huis. Tijdelijk verblijf in zo'n zorghotel scheelt dan weer dure ziekenhuisbedden. Ondertussen zijn er zo'n 33 zorghotels in Nederland... en zijn de plannen er nog voor veel meer. Verslaggever Jan Peels ging naar Breda... waar de afgelopen maand weer een nieuw zorghotel werd geopend. Ja, goedendag, welkom bij hotel uh, Melinde. We zijn een hotel dat zorg draagt. En, uh, ja, ik wil u graag even een rondleiding laten zien... Uh, dat u uh, op een hele bijzondere plek bent aangekomen. Chris, Ogen Noord is uh, de manager van dit zorghotel. Het ziet er prachtig uit. Het uh, heeft een enorme mooie opgang. Frisse kleuren, mooie lichte gangen. Als ik hier rechts kijk, hier een salons, restaurant, salons. Een terras, een wellnessafdeling, zijn receptie. Het is net een hotel. Dat is ook de bedoeling dat het een hotel is. En uh, we hebben geen cliënten, patiënten, maar gasten in een hotel. Wat maakt het dan in het Zorghotel? Uh, omdat we gespecialiseerd zijn uh, in, in, in, in het geven van zorg. Alleen we proberen hier een hoteluitstraling te creëren. Waardoor de gasten uh, een beetje een vakantievoel krijgen. Dat helpt mee aan het herstel uh, van de gasten. En op de achtergrond verlenen we zorg. Maar die zorg die houden we bewust op de achtergrond. Uh, om ervoor te zorgen dat, uh, dat ze in eerste instantie zichzelf gast voelen. Scheelt het veel? Een bed in een ziekenhuis in kosten? En de kosten van dit zorghotel om te verblijven? Ja, dat scheelt heel veel. En daar, dat maakt het ook dat het interessant. Hoeveel? Is. Uh, nou ja, wij hebben een kamer hier met, uh, met, met, met vol pensioen is 137,50. Dat is exclusief zorg. Uh, en, en, en een ziekenhuisbed kost een plus minus 800 euro. Pimmen niet op vast. Maar... Okay. En, en die zorg die er dan nog bij komt, dat is op kosten van de verzekering? Dat uh, is op kosten van AWBZ. Dus je doet een indicatie, uh, laat je door de CIS maken. En die bepaalt hoeveel uur zorg je per dag nodig hebt. En daar staat een bedrag voor. En die dan... mensen zijn ook aanwezig hier, verzorgers, verpleging ook? Ja, ja, die zijn hier altijd aanwezig, 24 uur per dag. We gaan eens even naar de kamer kijken. Hotelkamer. gladde vloer valt op. Een bed met een rand erlangs, zoals je die ook heel in het ziekenhuis ja. tegenkomt. Eén persoonskamer, twee, twee stoeltjes, grote televisie aan de muur. Het heeft iets toch wel meer weg van inderdaad een ziekenhuiskamer, hè? Niet helemaal met je eens. Nee, er moet nog wat afwerking en nog wat warmte in de kamer aangebracht worden. Maar het is zo dat in principe heeft voldoet het aan de vier-sterren-klassificaties. Maar je ontkomt er niet aan om op bepaalde manieren. toch een kamer in te richten die, die, die ook geschikt is voor het geven van zorg. Je, ziet altijd, je blijft altijd zien dat het een beetje een, een, een, een kamer is waar verzorgd wordt. Alleen als je kijkt naar het bed. Ja, net zonder... Dat bedoelde ik ook, hè? Ja. Dus de, de bedden, ja, die, die rekken ja, net soms zo omhoog, maar die kunnen ook omlaag staan. En dan is er een een hotelbed, maar Het bed kan omhoog komen, uh, zodat we ook echt zorg kunnen geven aan het bed. En, en, en hier kun je verblijven. En op het moment dat je iets meer nodig hebt, dan geef je het aan. En dan zetten we het op de kamer. En dat, uh, alle hulpmiddelen zijn daarvoor uh, inzetbaar. In de damesalon bij de open haard met een kopje koffie zit mevrouw Van Bavel. U was de eerste die hier kwam, hè? Ik, uh, ik was de eerste die hier binnenkwam. Ik ben geopereerd aan mijn voet. Ik heb negen weken in de gips gezeten. U moet revalideren, u kon nog niet meteen uh, nee, na, t, naar de plek waar u het thuis hoort? Ja, nee, maar ik kon zelfs niet lopen. Ik, zit in, ik heb al die tijd in de rolstoel gezeten. Oké, okay, want ik zag u net binnenkomen ja, met, met de rollator. Is, ja, want de, de gips zijn er gisteren afgegaan, na negen weken. Dus, uh, dus u woont eigenlijk al uh, een paar maanden in een hotel? Ik, nou, toch van negen weken, ja. En hoe bevalt dat? Hier bevalt het uitstekend. De mensen zijn zo vriendelijk en de... Heerlijke liflapjes die we hebben. Nou, ik het denk eet is dat, goed, maar de zorg? De zorg is ook fantastisch goed. Ja. Het is anders dan in het ziekenhuis? Ja, dit is veel lekkerder. Je kunt alles vragen, ze doen alles voor je. Dus, uh... Want als dit er niet geweest was, had u misschien veel langer in het ziekenhuis moeten blijven. Dus, hè? Ja, maar dat gebeurt tegenwoordig niet meer. Zodra je een operatie hebt gehad, ga je naar een dag of twee, ga je er al uit. Dus dan moet je... Nou, naar een zorghotel toe en dan kijken waar je terechtkomt. Waar hij plaats is, want dit is ideaal. Straks zit ik weer alleen. En dan weet ik niet of ik al die lieflappjes klaar kan maken. Je zou willen blijven. Ja, tuurlijk. Ja, kijk, als je naar de definitie van zorghotel zoekt... dan moet je heel lang zoeken en dat vind je niet. Officieel, een, een zorghotel wettelijk bestaat niet. Je hebt eh, erkende instellingen voor thuiszorg... of voor verpleging en verzorg. Die kunnen ze wel hebben, maar de titel zorghotel bestaat niet. En dat zegt uh, Dirk-Jan Westerwoud van CZ, een van de grotere zorgverzekeraars van Nederland. Jij ja, zegt van wettelijk bestaan ze eigenlijk niet, maar toch zijn er grotere plannen voor een, uh, een zorghotel in Hilversum met heel veel bedden. Uh, van de Valk wil er zelfs eentje in Groningen maken. Blijkbaar is er behoefte aan. Er is zeker een markt voor zorghotels. Het heeft te maken met het feit dat ziekenhuizen, liggen de liggende patiënten, steeds minder lang Doktoren zijn ertoe in staat om ervoor te zorgen dat iemand die een operatie moet doen... ook weer snel naar huis kan. Dat is goed voor de patiënt. Die moet niet onnodig in een ziekenhuis liggen. Het is ook goed voor de portemonnee van onze alle premiebetalers. Precies, want wat kost het, een, een, een ziekenhuisbed? Een ziekenhuisbed kost honderden euro's per dag. Zo'n zorghotel is een stuk goedkoper. Maar ja, krijg je het vergoed van je verzekeraar? Er zijn veel situaties dat het vergoed wordt. Daarom één groot advies is, bel eerst je zorgverzekeraar of het vergoed wordt of het een erkend zorghotel is. En informeer het ook goed bij het zorghotel zelf... wat er vergoed wordt en zo ja wanneer. Ja, want ze moeten erkend zijn. Ze moeten erkend zijn, want je hebt voor vergoeding een briefje nodig. Een, een indicatie. Een indicatie dat je in aanmerking komt voor vergoeding van de verzorging daar. Hoe kijkt u er als verzekeraars tegenaan tegen deze ontwikkeling? Dat is een hele goede ontwikkeling. Het is allereerst heel goed voor de, de patiënten zelf. Ook ziekenhuizen hebben er baat bij om zo efficiënt mogelijk te werken... Het is ook goed voor de terugdingen van de lange wachttijden voor ziekenhuiszorg. U zei al, het kan ons allemaal schelen in de premie. Denkt u dat het echt gaat helpen? Nou ja, kijk, als we met z'n allen besluiten om onnodig lang in een ziekenhuis te liggen... dan weten we gewoon, dat is heel slecht voor de portemonnee van ons allemaal. Dus uh, iedere ontwikkeling die dat tegengaat, die juichen we toe. Dus meer zorghotels, lagere premie? Nou, lagere premie, de kosten van de gezondheidszorg blijven elk jaar stijgen. We worden met z'n allen een beetje ouder, we worden met z'n allen een beetje krakkerminkger. Dus dat is een illusie. Kijk, de Nederlandse gezondheidszorg is zinnig, maar ook een hele, heel, heel zuinig. En dat moet ook gelden voor zorghotels. Ze moeten zinnig zijn, maar ook zuinig zijn. Er is niks op tegen om een heel duur, commercieel zorghotel. Maar het kan niet zo zijn dat dat betaald wordt door alle premiebetalers. Het moet gaan om zinnige en zuinige zorg. Dirk-Jan Westerwaard van zorgverzekeraar CZ. en Het genoemde zorggetel dat volgend jaar in Hilversum wordt geopend. Dat is voorlopig uh, de grootste in zijn serie. Het krijgt 140 kamers. We gaan iets uh, horen van Seal, Henry, Ole Segun, Olemide, Adiola, Samuel. Gelukkig heet hij kortweg Seal. If I'm any closer van Seal. Maar ik vind Kiss from a Roast nog altijd beter. Wat doen je nog? Als dat nog even staan. Hoor. Mooi, die laatste tonen. Tijdgeest. Q-Music, radiopresentator en stem van RTL Boulevard. Jeroen vechten, bespreekt zijn webwereld. Maar eerst collectief rouwen via YouTube. Simone Wijnmans blogt over sociale media. Het zal u niet ontgaan zijn. Afgelopen zaterdag schoot een 22-jarige Amerikaan het congreslid Gabriel Giffords neer. Giffords raakte zwaar gewond. Zes anderen, waaronder een jong meisje, kwamen om het leven. Direct na de schietpartij verschenen op YouTube vele honderden filmpjes. Onder andere van mensen die hun boosheid en verdriet wilden uiten. Of die de nabestaanden een hart onder de riem wilden steken met gebed of zang. When the silence be down the violence. Anja Bogaert houdt zich voor het bedrijf VR-consult bezig met collectief rouwen. Zo traint zij gemeente in het bijstaan van burgers die bijvoorbeeld een stille tocht willen organiseren. je ziet uh, inderdaad dat steeds meer mensen uh, ja, een soort collectieve rouw uh, aangaan. En uh, je ziet dat mensen op mem memorial pagina's op Facebook gaan zetten digitale herdenkingspagina's voor overleden kinderen, blogs van ouders en partners. En eigenlijk denk ik, ja, dat is altijd al zo geweest. Niet met het digitale uiteraard, maar we, we rouwden vroeger altijd al op een bepaalde manier collectief. Maar dat had dus veel meer te maken met, uh, met de kerk... en. Je ziet nu door, door verstedelijking en door de religieuze, dat de religieuze tradities verdwijnen... mensen behoefte hebben om toch iets met elkaar te delen. In dit YouTube-filmpje vertelt de spreker woedend te zijn op de vermoedelijke dader... en bitter voor het negenjarige meisje dat overleed. Wetenschappers zijn er nog niet helemaal uit waarom mensen hun gevoelens zo publiekelijk willen uiten. Je ziet het bij André Hazes, bij Koen Molijn, hè, van de week, Jolli Hooper, Pim Fortuyn, Dianne, dat mensen naar een stadion gaan, een bloemenzee eh, neer willen leggen. Dat zijn mensen die ze, ja, misschien wel gevolgd hebben, waar ze ...iets mee hadden, waar ze ja, een soort verwachting van hadden. De geleerden zijn er niet helemaal over eens waarom mensen dit nu zo massaal doen. Heeft het iets te maken met je eigen verlies? Heeft het te maken met het verlies wat je ooit geleden hebt en niet goed verwerkt hebt? Je wil een soort gevoelens delen, je wil een soort solidariteit. En uh, ja, je wil ook behoefte aan publieke erkenning voor eigen rouw. En dat deden we vroeger uh, wat stiller en nu doen we dat uh, op... Uh, op de computer. Tijdgeest, de webwereld van... Jeroen vechten. ruim 10.000 volgers, je op Twitter. En per dag, nou, zeker wel zes uur online. Je bent echt een radioman. Kijk je ook op internet voornamelijk naar andere radiostations? Volg je veel andere radiostations? Ja, ik probeer het wel. En dat is natuurlijk, kijk, dan klink ik al enorm als een opaatje... Dat, dat ik nog weet van, van vroeger... Dat je dan mensen in Engeland of in Amerika ging vragen die je kende: van kan je eens een paar uur radio opnemen voor me en opsturen op een cassette? En dat is natuurlijk waanzinnig, dat je het maakt niet uit wat je wil horen. Je kan alles luisteren. En noemen ze een Amerikaans radiostation waar je dan bijvoorbeeld veel naar luistert? Wat ik heel erg leuk vind om naar te luisteren, en dat is puur voor het gevoel en niet eens zozeer functioneel, want het is, het is heel erg Amerikaans, is 1010 Winds. Dat is een nieuw station, met een beetje soort radio 1. Nou. Ja, goed, nieuwsstation uh, in New York. Het is ook echt standaard als je aankomt op een vliegveld in New York en je stapt in een taxi, staat altijd 10 Ten wins aan. Dat, daar zit zo'n vaart in. You give us 10 minutes and we give you the world. Yeah. En dan zit ik alleen maar in die taxi. Yay! All news, all the time. This is 10 Ten wins. You give us 22 minutes, we'll give you the world. En uh, op YouTube, ben je iemand die veel op YouTube kijkt? Ja, ik, ik ben niet zo heel erg van de, van de, van de gekkigheid. Er zijn mensen die echt geabonneerd zijn op van die lollige filmpjes-sites. Dat heb ik dan weer niet echt. Ja, soms komen er natuurlijk wel dingen voorbij die, die op YouTube die gewoon te lollig zijn. Zoals? Zoals The Man with the Golden Voice. Toch nog een beetje zijdelings radio. Ja, vertel even het verhaal. Het, is een, het gaat volgens mij, het is een filmpje... Uh, van een, een, een dakloze man in Amerika en die staat bij een stoplicht met een kartonnen bordje zoals dus je heel veel hebt van nou geef mij geld want ik ben dakloos maar er was op een gegeven moment iemand die erachter kwam... dat die man de golden voice heeft. Dus die kan heel goed een radiopresentator nou ja, eigenlijk nadoen. En het is eigenlijk een beetje een treurig verhaal... want dan zie je later in het filmpje ook nog zijn moeder voorbij komen... die dan vertelt dat hij helemaal aan de drugs is geraakt... en uh, in de goot terecht gekomen is. En dat is heel tragisch allemaal. Maar het is wel weer grappig om te zien. You're to but the best of oldies, you're to magic 98.9. And we'll be back with more right after these words. Mijn uh, verkering woont in uh, België. En dat is natuurlijk helemaal niet het andere eind van de wereld. Maar omdat we in 1850 of zo bedacht hebben dat dat een ander land is... is dat ineens ook tien keer zo duur om naar te bellen. Dus gebruik ik ook heel veel Skype om uh, contact te onderhouden. En wat, wat wij dan heel veel doen is ook YouTube-linkjes van muziek heen en weer sturen. Van luister eerst naar, ik heb wat gehoord. Een van de dingen die mij altijd zal bijblijven van uh, onze beginverkeringperiode... Uh, is een nummer wat ook niet te krijgen is op iTunes op een of andere manier. Maar wat ik... Liet horen via uh, YouTube en sindsdien uh, zo af en toe nog eens opgezet wordt ja. bij ons thuis. En dan springen we door de kamer en dat is helemaal te gek. En het heet Scream if you want to go faster. Felix, luister hiermee. Draai dit eens op Radio 1. Dit is echt te gek. Zal ik maar even aanzitten? Ja. If you want to go faster on high fidelity... op speciaal verzoek van Jeroen vechten en zijn Belgische vriend. Alle genoemde links van Jeroen bijvoorbeeld uit de tijdgeest... die zijn terug te vinden op de site. Zometeen. De voorman van een bijzonder orkest, Bart Sneeman... wist en artistiek leider van het Nederlands Blazersensemble... en een debat over de vraag of de Greenpeace-campagne tegen de kolencentrales... de bouw van nieuwe kerncentrales dichterbij brengt. Dat denken namelijk tegenstanders. De hoofdpunten van het nieuws nu met Dorald Megens. Radio 1 het NOS-journaal. De ANVR heeft 30 reisorganisaties op een zwarte lijst gezet. Ze houden zich volgens de branchevereniging niet aan de wettelijke garantieverplichtingen. Reizigers zijn er niet zeker van dat ze hun geld terugkrijgen of gratis terug kunnen... mocht de reisorganisatie failliet gaan. De oprichter van Wikileaks, Julian Assange, is voor een Britse rechter verschenen. In een tweedaagse hoorzitting geeft Zweden een toelichting op het uitleveringsverzoek. En de advocaten van Assange kunnen dan hun weerwoord geven. De officiële zitting is waarschijnlijk begin volgende maand. De Nationale Recherche heeft twee online escortbureaus gesloten. Ze worden verdacht van mensenhandel. Twee mensen zijn gearresteerd. Op de sites zuzana.com en pleasureescort.nl staat nu een doorverwijzing naar de politie-site. En het KNMI waarschuwt voor extreem weer in het noorden en oosten van het land. Daar is het soms verraadelijk glad door IJssel, vooral op lokale wegen. De komende uren verdwijnt de gladheid. In de regio Eindhoven gebeurde vanochtend opvallend veel aanrijdingen. Automobilisten daar werden verrast door de gladheid. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Awd Verkeersinformatie. U hoort dat al in het nieuws. In het noorden en oosten van het land is het door IJssel plaatselijk glad. Dus daar moet u extra opletten. Verder staan er nog drie files. Op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Drie kilometer bij de afrit Lochem. Het heeft te maken met een aanrijding. Maar alle rijstroken zijn er al lang weer vrij. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Nog zes kilometer tussen Breukelen en knooppunt Oude Rijn. En de korte file op de ring van Amsterdam. De A10 voor knooppunt Amstel. Twee kilometer. Radio 1. De gids .fm. Met Felix Beurgers. In het komende half uur in ieder geval het joop debat over de vraag of de campagne van Greenpeace tegen kolencentrales kernenergie dichterbij brengt. En de rapper weet daar ook alles van. Burg One, waar ben je? Kom hier. Want een, een, een rapper. Ja. Uh, moet je even hier komen, dat ze je wel kunnen zien. Een rapper op weg naar het concertgebouw podium. Ja. Hoe, hoe is dat? Dat nou, te gek, toch? Ja? Ja, dat is heel iets nieuws. En, uh... Ik ben hier ook nog nooit geweest, dus uh, te gek. Ja, oké, ik kom net staan. Allemaal in een rijtje, want het rap Bach een beetje eigenlijk. Bach? Ja. Nou, misschien wel, ik weet niet, ik ken nou, je... hem. <laughs> Precht van Hulte interviewde een rapper die optrad uh, tijdens het nieuwjaarsconcert van het Nederlands Blazers uh, Ensemble. Afgelopen 1 januari. En Bart Sneeman is de artistiek leider van dat concert. Goedemorgen, meneer Sneeman. Dag, Felix. Dat is wel een gebeurtenis daar he, in het concertgebouw elke keer weer. Ja, dat is wel een dingetje. Ja, dat wordt ook steeds. Uh, dat wordt ook wel steeds weer heftiger. Ja, het is zo'n ontzettende leuke gelegenheid om het jaar te beginnen. En uh, dat voelen wij heel erg. En zo langzaam, maar zeker voelen ook gewoon. Uh, heel veel mensen in Nederland voelen dat dit gewoon een heel mooi moment is om met muziek het nieuwe jaar in te luiden. En muziek is gewoon een super medium om een verhaal te vertellen en om verbinding te scheppen tussen mensen. En Voor de mensen die het niet gezien hebben, het was op televisie... maar dan, dan wordt er een soort thema uitgekozen... in dit geval misschien talent, talentvolle jonge componisten en ja, we elk uitvoerders? Jaar, we, we hebben elk jaar al sinds 25 jaar een heel traject opgezet... vanaf, uh, het begint al in mei... waarin we jonge componisten uh, uh, aansporen om een stuk te schrijven voor de Jaarsmatinee En dat doen we al 25 jaar, dus dat is niet het thema. Die maar zij schrijven wel een stuk wat te maken heeft met het thema van, van het concert. En uh, nou ja, dat begint in mei. En dan we sporen we jonge mensen aan tot 18 jaar om te hopen dat ze stukken gaan schrijven, gaan componeren. Uh, en dat klinkt wel makkelijk, maar componeren was tot voor kort... eigenlijk niet iets wat uh, in het systeem van mensen zat. En zeker niet bij jongeren. Dus dat hebben wij eigenlijk opgezet. En uh, nou, dat wordt elk jaar groter. En we hebben dit jaar geloof ik 150 uh, inzendingen binnengehad... Van, uh, van, van jonge componisten. Nou, het is dus heel traject gaat het dan door. En uiteindelijk kies, uh, kiezen we met allerlei rondes... Uh, uh, voorrondes en concerten en een op televisie die komt eraan te pas. Niet en op RTL4 uiteindelijk... of SBS6 al, uh, al die voorrondes en talentscouting. Oh, je... ja, ik bedoel, het is geen televisie, het is geen format van Nee, het, het is nog niet. We gaan proberen dat volgend jaar we het iets groter gaan maken wat dat betreft. <güls> dat je het ook echt mee kan maken allemaal. is een ontzettend leuk proces is dat. En uh, uiteindelijk komen er vier uh, de, de, de, waarvan wij vinden dat het de mooiste of de bijzonderste, het meest originele composities zijn. En die voeren wij uit op het, uh, op het nieuwjaarsconcert in, het, in de grote zaal van het Concertgebouw, live voor televisie. En um, ja, dat is een heel erg mooi ding, het concert. En jullie bestaan al 50 jaar. En dat werd gisteravond gevierd in uh, Paradiso. Ja. Uh, Ongelooflijke Wat Waarbij jullie je iets abstracter moet uh, uh, opvatten. Want ik zelf... Uh, was toen nog maar zes jaar, zal ik maar zeggen. Toen het opgericht, was. toen was ik er echt nog niet bij. Zeker weten. Maar uh, niet als je gedachten al. <laughs> ja. Als je het Nederlands Blazers Ensemble als een instituut zou zien, wat heel lastig is, want het is niet de type groep dat zichzelf als een instituut ziet. Uh, maar uh, dat is het natuurlijk stiekem toch wel geworden. En uh, dan bestaan wij dus uh, als groep al 50 jaar. En is Paradiso dan de goede locatie om dat te vieren? De poptempel? Dat is de, de voor ons daar hebben we ook voor gekozen, want dat is de, echt de ideale. Plek voor ons, want wij zijn een zoals dat dan zo stom heet een klassieke muziekensemble, maar uh, uh, wij doen veel meer dan dat en uh, we vinden eigenlijk zo'n zaal als het Paradiso is de, de ideaal, ideale zaal voor ons en we hebben daar in al die jaren in die vijftig jaar hebben er zo ontzettend vaak opgetreden en uh, mooie dingen gedaan dat dat de ideale plek voor ons was eigenlijk om en is dat feest op aardig gevierd gisteravond? Ja, dat was een heel erg uh, emotionele avond. Ik heb dat moet eerlijk zeggen, een beetje tegenop gezien. Ik vond ook niets in eerste instantie een, uh, iets wat we moesten doen. Een, een jubileum vieren, de, terugkijken naar het verleden. Dat, is, dat, dat, dat voelt voor ons eigenlijk heel uh, onnatuurlijk. We hebben het toch gedaan. We denken, ja, dat, ja, dat, is, dat, moet, dat moet gewoon toch gebeuren. En nou, nou hebben we het achter de rug. En ik uh, uh, moet eerlijk zeggen, het was zo, zo een bijzondere avond. En, uh, er waren een stuk of zestig oude spelers die vanaf het begin, uh, vanaf het eerste uur erbij waren... en die nu al lang niet meer spelen. Die een instrument verkocht hadden, aan de willen gehangen hebben. En die hebben het... Uh, voor de gelegenheid toch nog uit de kast gehaald, instrumenten geleend. Nou, en die zijn uiteindelijk, hebben we daar iets bedacht... waardoor we samen op dat podium kwamen met een heel mooi stukje van Piazzolla. En dat was uh, heel erg emotioneel. Het was kortom een hele mooie avond. En die tango is nog gedanst of niet door het publiek? Er is van alles gebeurd, Felix. Kenmerkend voor het Nederlands Blazers Ensemble... is dat, uh, dat jullie door de hele muziekwereld shoppen voor jullie repertoire. En ik dacht dat klassieke muzici alleen maar naar klassieke muziek zouden luisteren. Maar dat is niet zo, hè? Nou, dan zullen de best zijn die alleen naar klassieke muziek luisteren. En dat is, dat is natuurlijk ook super, super mooi. Want het is, het is niks mooier dan klassieke muziek. En het heeft zo'n ongelooflijke traditie. En dan kun je putten uit eeuwen uh, meesterwerken. Maar het, uh, het leuke is uh, dat er dus naast klassieke muziek heel veel andere muziek bestaat wat wellicht ook een grote traditie heeft... of uh, uh, wat helemaal geen traditie heeft, maar gewoon heel erg vernieuwend is. En uh, de, voor mij is altijd uh, de, de, de indelen van categorieën... gewoon goede muziek of minder goede muziek. Maar de leden van jullie ensemble komen uit die klassieke muziekwereld. Ja. En die maken dus kennis op deze manier met totaal andere soorten muziek. Of hebben misschien al kennis gemaakt en brengen dat in. Ik weet niet hoe het gaat, hoe, ja, hoe het werkt zo'n proces. Wij, wij zetten de deur heel erg open... naar uh, alles wat er in de wereld gebeurt qua muziek. En uh, niets is te gek. En dat, dat, dat, dat brengen de spelers in. Uh, maar de, de spelers vinden het ook leuk om samen het NBE te zijn. Omdat wij dat ook doen. Nederlandse dus, blazen, door... Het Nederlands Blazers Ensemble NBE. Maar uh, ik moet je zeggen, geloof ik. En jij bent artistiek leider, dus jij bent een beetje de baas, of niet? Jij gaat erover. Uiteindelijk. Kijk, het woord baas is een raar woord bij ons, zal ik maar zeggen. Maar ik, ik zorg, zorg uh, voor de lange lijn en ik zorg voor de, veel van de inhoud. En verder zijn wij een groep die heel veel brainstormt. Um, er zijn heel veel wilde ideeën ontstaan na repetities, uh, na concerten. Uh, behouden van om heel tot diep in de nacht door te brainstormen met elkaar. Het is echt een hobby, he. het is passie. Ja, het woord hobby lijkt alsof we het een beetje voor de, voor de gezelligheid doen. Dat klopt wel. We vinden het, we, de reden waarom we het doen, de, de drijfveer voor ons allemaal... is het feit dat we het gewoon ontzettend leuk vinden om te doen. En, uh, dus dat, dat en levert ik... dan ook de energie op die we, die, we, die we hebben en die we nodig hebben. Want als ik jullie zie spelen, dan komt er een hoop bevlogen uit die zalen. Dan heb ik jou daar. Ik hoop het, Dat het gaat vanzelf hoor. Want uh, ik vind het gewoon ja. ontzettend leuk om, om het te doen. En we, we, we proberen de lat heel hoog te leggen voor elkaar. Dus di dingen, elkaar tot dingen aan te sporen. die we nog niet bij elkaar ontdekt hadden. Misschien Waardoor je uh, groot enthousiasme is. Toch handig om misschien een stukje te laten horen. jongen, jongen, jongen, Mooie vrouw. al. ja. Yeah. En jullie gaan er tegenaan zitten. Geeft zij nou de, de tempo aan? Hoe werkt het? Ja. Uh, ja. ja, dat is het leuke van muziek maken. Dat is, dat is als je het gaat verwoorden, als ik het je nu ga uitleggen... wordt het heel, heel uh, stom natuurlijk. Nee. Nee. Maar dat is het okay. leuke aan muziek. Normaal gesproken staat er zo'n zo, zo, oh, zo, zo, ja. zo stokje van tevoren... Ja, ja dat, dat is bij ons, uh, proberen we dat zoveel mogelijk te vermijden. Het gebeurt ook haast nooit meer dat we aan iemand vragen om uh, met een stokje de maat te slaan. Want dat past niet bij uh, het proces wat je met elkaar hebt en uiteindelijk dadelijk ook de uitstaging naar je publiek toe. Want uh, dat heb je toch inderdaad wel goed geanalyseerd. Dat is wel een uh, belangrijk onderdeel, dat je, dat je, dat je met elkaar, want zo'n Ivo Bito was een goed voorbeeld, dat je, met, dat je, je begint eigenlijk... Met, het, met niks nog. En dan komt iemand zoals Iva... Die waar we, dus dit is een, een opname van heel lang geleden. Ik denk al tien jaar geleden. En Zij komt uit een hele andere hoek van de muziekwereld uh, uit. En zij is een totale vrije is een actrice. En ze, ze is een vrije, vrije uh, artiest. Dus zij, zij leest geen noten, zeg maar. Haar type muziek kun je niet in een de hokje delen. Je kunt niet zeggen, klassieke muziek. Het is ook geen volksmuziek, het is geen pop. Maar het is haar eigen vorm. Nou, en wij, wij waren heel erg geïntrigeerd door wat zij doet... Dus uh, ik heb er een keer gebeld en zei vind je het leuk om eens uh, met ons wat te doen? Nou, en, dan, en, dan, en op een maandagochtend kom je bij elkaar in een of andere plek. En uh, begint ze een beetje te spelen en wij weten nog van niks. En dan is het een, dus een proces wat je doorgaat. En, uh, ja, en dat proces levert, dus als het goed gaat... hele leuke en bijzondere dingen op. En een chemie op met elkaar, waar je waar, wat... Honderd keer groter is. En dat daar iemand die de leider is voorstaat met een grote stok. En die zegt: van dames en heren, nu gaan we beginnen. En dan moeten jullie het zo doen. En, en, en dan gaat het, komt het wel snel op zijn plek. Maar de chemie die eigenlijk het belangrijkste is, die ontstaat dan niet. Dus uh, daar is uh, dit, dit, dit uh, trackje met IVA, is wel een goed voorbeeld. Maar door het lijkt het voor jullie op een veel lossere manier spelen. Ja, dan wordt het effect als het allemaal lukt. Hè? Want het, gaat, het kost ook wel eens meer tijd en het lukt ook niet altijd. Maar als het dan lukt, is dat het effect heel erg, dat het alsof het daar ter plekke ontstaan is. En dat alsof wij het gewoon zonder muziek voor onze neus... dat gewoon met elkaar doen. Um, ja, dat, dat, is, dat, dat is dan het, voor ons het leuke en voor het publiek het leuke. Hoeveel instrumenten bespelen jij? nee nou, in principe één instrument, zou ik maar al zeggen. alleen maar de hobo. Maar als het moet, wil ik wel ik ook wel op, achter, achter een keyboard duiken. En, uh, en, en ik weet niet wat. Op zich kan ik van allerlei dingen een beetje spelen. Maar het enige wat ik een beetje goed kan, is hobo, hoor. Ja, een hobo heb je meegenomen. Ligt de klem ja, omdat verkeer. jullie dat wilden, zou ik maar zeggen. Ja, nee. Nee, ja, we willen ook een stuk horen. We willen even, even, even luisteren of je al een vorm bent zo vroeg op de ochtend. <lacht> Werkt dat meteen of niet? Nee, Als je zat, kan je meteen uh, toetsen. Nee, in? zeker niet, natuurlijk. Nee? Wat, ja. wil je, wat wil je horen? Wat, wat jij leuk vindt. Ik laat je de volledige ja, draai Ik laat jullie even... Ik speel het nu op een moore. Dat is een hobo, zeg maar... Ja, ik geef, dat is lastig hoor, zo vroeg. Ik geef hem waanzinnig applaus, maar als jij dat een keer lang moet doen, dan blaas je jezelf op, of niet? Zo'n hobo, ja, die is ja. wel een fysiek instrument, ja. Ik zie dat even. Het wordt knalrood en het straalt uit tot, tot, tot onder je maag bij wijze van spreken. En was het ook wel heel laat, hoor, gisteren. Dat dacht ik al, ja. ja. Maar jullie spelen dus op een veel lossere manier dan normaal gesproken bij een klassiek concert. Nou, daar staat een dirigent voor en uh, niemand gaat buiten zijn boekje. Sterker nog, ze houden zich aan het boekje voor zich. Ze um, zitten doodstil naar een standaard te kijken. Uh, spelen op de juiste manier met de juiste aanraking de tonen en bij jullie is het net speelkwartier Of zeg ja. ik dan zeg ik nou te veel? Nou, ik, ik, ik, ik, ik, dat klopt helemaal. Ik wil wel een beetje nuanceren. Want over dat, over dat zo schets van dat, dat orkest, dat klopt wel. Maar dat, is ook, dat heeft ook een grote schoonheid, hoor. Dat je zo geconcentreerd samen... dat hij op een hele mooie manier die mooie, die geweldige, geniale oude muziek speelt. Dus daar wil ik niks aan afdoen. Het kan ook anders. En... Uh... Misschien is het wel een stapje verder dat het net lijkt alsof het uh, makkelijk is. En alsof het ontspannen is wat je doet. En uh, dat, pro dat proberen wij in ieder geval in ieder geval doen. Want het zijn allemaal mensen die in een orkest zitten. M medewerkers van klassieke uh, ja. Orkesten her en der bijeengegaard. Hoe, hoe word je lid van het ensemble? <laughs> in gezonde brieven? Nee. E-mails? Ja, uh, ja, ja e-mails. E <laughs> e uh, nee, dat is bij ons een... Uh, ja, ik weet niet of dat voor de luisteraar nou een interessant onderwerp of zo is. Maar voor het, het, normaal in de, in, de, zeg maar, in de klassieke muziekwereld is het zo dat je... Dat, dan gaat het zelfs bij bedrijven of misschien wel bij, bij uh, radioomroepen of wat dan ook. Dan wordt er gesolliciteerd. En in, in, in de muziekwereld gaat het dan zo dat je dan moet proefspelen. Heet dat dan ja. zo. En dan speel je een stuk voor. En dan word je echt beoordeeld samen met die 150 anderen. Of wie het beste speelt. Of je al die loopjes goed kan en de muziekje goed kan spelen. En degene die dat dan het beste gedaan heeft, die wordt dan aangenomen. Um, en dat is natuurlijk op zich een heel handig en uh, mooi systeem. Behalve dat je dan natuurlijk er nooit achter komt of die speler bijvoorbeeld kan samenspelen met een ander. He, of die dus in een stemming goed zit, of dat die mooi kan timen. He, of die bijvoorbeeld als mens past in de chemie van zo'n orkest. Bijvoorbeeld. Dus wij hebben daar, een, als we al ooit een andere speler uh, nodig hebben. Want het gebeurt helemaal niet zo vaak dat er bij ons wisselingen zijn. Maar uh, leeftijd, uh, zwangerschappen of wat dan ook, willen we wel eens. Uh, uh, noodzakelijk maken dat we een andere speler nodig hebben. En dat doen wij op een andere manier. Dat we gewoon eigenlijk al weten wat er in het veld... wat er in de goede fantastische spelers rondlopen... waarvan we al bevroeden dat die in onze cultuur past. Want onze cultuur is wel een hele specifieke. Ja. Uh, en als het zo is, laten we eens een tijdje meespelen. Een jaar of twee jaar lang. En dan komt het wel bovendrijven of niet. Het lijkt me een oh, godsgubelijke godsdier. zaak om al die agendas bij elkaar te passen... om toch nog te kunnen repeteren. En op de ja, trein. dat is wel een heel gedoe. Want we zijn, natuurlijk allemaal, we zijn allemaal drukke baasjes. En uh, ze hebben gewoon een baan bij de, bij de, bij de grote orkest in Nederland. En uh, als ze maar even een uurtje vrij hebben, uh, dan, dan, dan komen ze naar de, naar de blazersrepetitie. repetitie. En hebben wij ons helemaal ons eigen wereldje geschapen, zou ik maar zeggen. Dank voor je komst. Graag je af, af, Felix. Van het Nederlandse Blazersensemble. Totaal op. Ja. Ook mooi. Prachtig, man, Natuurlijk. the baby. Francisco Cisco zit hier en zegt, hier ben je ze de tekst niet vergeten. Stel ja, omdat ik vanochtend op Twitter las van iemand die was bij een concert van haar geweest. En het ging op zich, ze viel niet van het podium af, maar ze was wel een paar keer de tekst kwijt. <laughs> dus uh, ik, ja, ik moet over zeggen dat ik niet weet of dat het concert al nou gisteravond was of vorig jaar. Maar het leek me gisteravond. Dat heb je met Twitter, hè? Je uh, weet het niet helemaal zeker. Uh, nee, dat is ontwikkelingen goed goed. rond Wikileaks op de voet. Dat... Assange staat voor de rechter. Nou, is er... hij is alweer klaar. Oh. Het, is, het was maar een procedurele zitting waarbij, kijk, 7, 8 februari dient de echte rechtszaak in Londen over de uitlevering, ja of nee. Dit was een soort formele procedurele zitting. Er is één wijziging ja gebracht in de, in de borgtocht. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Hij zit ergens in een landhuis in Engeland, ver buiten Londen. Hij heeft die huisarrest. Nou, hij is dus nu aangebracht dat hij die, die, die nacht van 7 op 8 februari, mag hij dan overnachten in Londen. Dat is de enige wijziging aangebracht. Ja is. Um, voor de rest is het opvallend dat uh, de Telegraaf doorgaat met zijn campagne tegen Rob Gomgrijp. Uh, gisteren hadden ze een groot artikel, uh, uh, nogal uh, op gezag gezegd, dubieus, waarin hij werd neergezet als een soort cyberterrorist, handlanger van Assange. En vandaag uh, kwamen ze dan met het grote nieuws, wat iedereen eigenlijk ook al heel lang wist, dat hij goed bevriend is met Assange. <lacht> <het> is <lacht> je zou kunnen zeggen, ze zijn daar een soort dossier aan het bouwen. Dat zei de Jury en Pen gisteren ook bij uh, Paul Witteman. Ja, ze zijn een dossier aan het bouwen, zodat Gomgrijp eventueel ook uitgeleverd zou kunnen worden aan de Verenigde Staten om daar terecht te staan voor spionage. Wikileaks zelf heeft een uh, persbericht uitgegeven... wat ik wel opvallend vond, want nu is het grote discussie... dat ging er net ook in het programma over... over de schietpartij in Arizona, de taalgebruik... Hè, zo moet je toch niet met elkaar omgaan. En Wikileaks heeft nog eens even op een rijtje gezet... wat er allemaal is gezegd over Assange. Diverse Amerikaanse politici, gekozen volksvertegenwoordigers... hebben opgeroepen hem dood te maken, de jacht op hem te openen. We hebben die overheids, uh, die regeringsadviseur in Canada gehad... die zei dat hij doodgeschoten moet worden. Het, uh, de, de wilde spinnenluster draait geen brood... Van, om het zo maar eens te zeggen. En uh, ja, zij zeggen, nou, waar, hè, waarom wordt dat er niet bij betrokken? Hè? Je roept wel op om Assange te vermoorden. Dat mag dan kennelijk gewoon doorgaan, uh, terwijl nu ontstaat er een discussie over het politieke klimaat. Dankjewel voor dit moment. Yo.nl, de opinie- en debat-site van de VARA. Tijd voor het Joop-debat. Want je bent alweer razendsnel terug om dat Joop-debat aan te kondigen. Ja. Waar ga gaat het over? Nou, uh, Sanne van Egmond is de oud-campagneleider van Greenpeace. Die schreef een artikel uh, waarin hij stelt dat Greenpeace... een verkeerde campagne goed vervoert als het gaat om het verzet... tegen de kolencentrales en de opslag van CO2 in het Noord-Nederland. Meneer van Egmond, u zit hier. Greenpeace voert campagne tegen kolencentrales... en er is iets mis mee. Wat precies? Goedemorgen. Er is niks met de campagne mis om tegen codecentrales te voeren. Codecentrales die horen niet in een duurzame samenleving thuis. Wat er wel mis is, is dat als je de codecentrales besluit te bouwen, wat nu, eenmaal, wat, wat nu gebeurd is, dan moet je dat op de schoonst mogelijke manier doen. En daarvoor zou je de CO2 moeten afvangen en opslaan onder de grond om ons klimaat te redden. En Greenpeace verzet zich tegen dat laatste stuk en dat is slecht voor het klimaat. Rolf Schipper zit hier ook, campagneleider van Greenpeace. Die centrales die komen er toch wel. Dus je moet zorgen dat dat CO2 wordt afgevangen en onder de grond wordt opgeslagen. Nou ja, gelukkig, gelukkig is het zover nog niet. Want ik ben het helemaal met uh, Sanne van Egmond eens... dat we naar die schone energievoorziening toe moeten. En daar horen die kolencentrales absoluut niet in thuis. Daar zijn we het ook over eens. Um, de drie kolencentrales die in Nederland nu gebouwd worden... daar lopen nog steeds procedures tegen. En dikke kans dat Greenpeace die ook gaat winnen. Um, en daar mogen ze helemaal niet gebruikt worden. Uh, en voor die andere centrales, waarvoor nu alleen nog plannen zijn om daar een codecentrale van te maken, daar zien we bij al die bedrijven dat zij een direct verband leggen tussen het bouwen van zo'n centrale en de mogelijkheid om die CO2 op te slaan. Mm -hmm. Dus verschillende energiebedrijven zeggen eigenlijk van we willen wel een kodencentrale bouwen, maar dat doen we alleen als we dan ook de CO2 onder de grond mogen stoppen. En op het moment dat dat nou niet kan, nou ja, dan zien we ook maar af van die codecentrale. En dat is nou precies de bedoeling. Dat zeggen ze allemaal ook. Op het moment ja. dat het niet kan, dat we die CO2 niet kunnen opslaan, dan zien wij daar af. Je ziet dus dat bijvoorbeeld Nuon, inderdaad, een van de een bedrijf dat zich profileert als een heel groen bedrijf. Die zeggen van nou ja, wij kunnen eigenlijk niet nu nog een, een kolencentrale bouwen. Wat dat betreft zijn ze eigenlijk goed bezig. Een kolencentrale is te vervuilend, is niet meer van deze tijd. Maar als we nou die CO2 onder de grond kunnen stoppen, dan bouwen we hem toch. Dan stoppen we die CO2 onder de grond. Maar dan zitten we nog steeds met een kolencentrale die ook om allerlei andere redenen eh, niet meer gebouwd zou moeten worden. Meneer van Egmond, is het nou juist niet het probleem dat die CO2 niet onder de grond gestopt kan worden? Omdat er nog nergens ruimte beschikbaar wordt gesteld? Uh, nou, er, er, er is in Nederland uh, zijn er heel veel, er is heel veel ruimte in uh, lege aardgas, uh, aardgasvelden of bijna lege aardgasvelden. Dat zou, uh, da, daar is ruimte zat. En wat ook belangrijk is, het wordt hier elke keer over kolencentrales ge gesproken, maar ook gascentrales, de staalindustrie, de andere industriële takken, die stoten heel erg veel CO2 uit. En het is niet zo makkelijk om staal te maken met behulp van een windmolen. Daar gebeurt, worden, heel, worden heel veel kolen voor gebruikt. Dus ook voor zulke toepassingen zal de CO2 onder de grond gestopt moeten worden. En wat Krimpis niet doet, is op structurele Manier, telkens weer de schone, uh, het, het, uh, het schoner maken uh, van, die, van, uh, van, die, van die CO2... Um, die technologie stoppen, uh, waardoor die dus ook voor andere kansrijke oplossingen... niet alleen voor kolenstrales, maar juist ook voor dingen waar, uh, zoals de staalindustrie... Uh, dat, nou, daar wordt het door tegengehouden. En u gaat ja. nog verder in uw stuk, wat u zegt, ja dat brengt kerncentrales dichterbij. Ja, dat klopt. Dus het, dat, dat zie je zelfs, in de, helaas zie je dat in het huidige regereerakkoord uh, zelfs... Um, we willen met z'n allen naar een duurzame samenleving. Maar het is een illusie om te denken... dat er geen nieuwe elektriciteitscentrales meer gebouwd gaan worden. Nou, gelukkig zijn er eigenlijk de... bijna geen nieuwe elektriciteitscentrales meer nodig het, het, in Nederland. Het, het, het, het, op dit duurt moment... 40, het duurt nog 40 jaar voordat, voordat we volledig op duurzame energie kunnen ja, gaan. U, maar u, u, u, u dan, gelooft u toch niet als dat... Als we dat, dat willen halen, als we inderdaad in over 40 jaar... en dat willen we volgens mij allebei... als we over 40 jaar een echt schone energievoorziening willen hebben... dan staat als een paal boven water... dat we nu in ieder geval geen nieuwe kolencentrales en kerncentrales meer moeten bouwen. En het mooie is, dat, dat kan ook. Ik bedoel, er zijn volgens mij ja, maar, ineens, maar jaar Mijn, mijn punt is. Er worden nieuwe, nieuwe, centrales, nieuwe centrales gebouwd. Er worden nieuwe industriële complexen die gebouwd. Er is genomen, die is genomen precies, Maar er maar, uh, is een andere dingen. Maar die route in het eten kan gooien, Maar worden ze niet in Nederland gebouwd. In, in, uh, Crypto is een internationale organisatie. Klimaatverandering is een internationaal probleem. Worden ze niet in Nederland gebouwd, dan worden ze in Duitsland gebouwd of in China. Maar uiteindelijk worden er nieuwe industriële dingen gebouwd. Doe dat nou zo schoon mogelijk. Maar even de reden. Dat die kolencentrales nu gebouwd worden in een aantal landen, eh, ligt er nou juist in dat die bedrijven zeggen: van nou ja, wij bouwen wel een kolencentrale, maar het is een schone kolencentrale. We gaan de CO2 wellicht ook nog wel afvangen en onder de grond stoppen. En dat is. Wellicht wel mogelijk in de toekomst. Maar onder dat, bij dat mooie praatje zeg maar, hebben ze die concentraties verkocht. En worden er nu een aantal Daar opbouwd. is het bij gebleven, bij dat praatje? Maar het blijft bij dat praatje. Ze zijn zogeheten capture ready. En dat betekent in de praktijk eigenlijk dat ze een grasveldje leeg moeten houden. Waar ze misschien ooit in de toekomst een installatie kunnen bouwen. Waarmee ze die CO2 kunnen afvangen. Ja, dat betalen, en dat, dat betalen die bedrijven zelf, dat afvangen van het CO2? Nee, als dat ooit al zou lukken dan hebben die bedrijven daar geen geld voor gereserveerd. En dat betekent dat je voor elke kolencentrale... Dat, uh, dat de overheid een, ongeveer een half miljard zal moeten bijdragen... om die CO2 onder de grond te stoppen. Van dus ons wij betalen met z'n allen? Dus wij gaan met z'n allen betalen om de troep die die kolencentrales uitbraken... om dat weer op te ruimen. Meneer van Egmond, hoe praat ja. u dat weer goed. Nee, uiteindelijk moet natuurlijk, en dat vindt ook iedereen... de vervuiler moet betalen. Dus ook uh, als de, uh, die centrales uh, hun CO2 onder, opslag, uh, onder de grond gaan opslaan... moet dat natuurlijk gewoon betaald worden door de vervuiler. Dat is dat helemaal, maar dat is een veel intellectuele debat dan een hele technologie. Maar wel een hele uh, belangrijke. Uh, een de belangrijke, maar die voert u niet. Bedoel, u maakt allerlei stemmingmakerij over dat het niet veilig zou zijn. Ik uh, bedoel, allerlei praat. waar het uh. om gaat. Probeer nou een intellectuele campagne, campagne te voeren. Inderdaad, zorg dat die rekening komt te liggen bij de bevuiler. Ja, maar maar er wordt terechtgezegd wordt, wordt, wordt, wordt, wordt terecht dat um, uh, de bedrijven uh, het wellicht niet gaan doen, maar dan zeg ik van als zij nou zeggen wij willen die CO2 op gaan slaan pak dan door, maak een convenant met ze. Zeg van oké okay, als u die CO2 wil opslaan stoppen wij, de pro, uh, uh, mm -hmm. stoppen wij ons protesten tegen CO2 opslag. Als u het maar tenminste onder de grond opslaat. En, de kracht als u van er je... zelf voor betaalt. Ja uiteraard. Maar gebruik de kracht van je tegenstander in plaats van uh, in plaats van uh, tegen een uh, in plaats van er tegen te strijden. Dat is een veel intelligentere manier om campagne te voeren. Het zou heel interessant zijn als die energiebedrijven inderdaad zelf zouden betalen voor het opslaan van die, van die CO2. Maar ik neem van mij aan dat er geen energiebedrijf is wat nog in een kolencentrale zou investeren als ze zelf zouden moeten betalen voor het opslaan van die CO2. Dat is zo ongelooflijk duur en het is nog zo ontzettend onzeker of het überhaupt al kan. U gaat die campagne in ieder geval niet aanpassen? Um, nee, ja, kijk, en dat wil ik wel even duidelijk stellen. Kijk, we voeren geen campagne tegen CO2-opslag aan zich, maar het feit dat het een excuus is om kolencentrales te bouwen en dat wij daar als belastingbetaler ook nog voor op moeten draaien... daar zijn we als Greenpeace absoluut uh, oprecht heel erg tegen. Rolf Schipper, campagneleider van Greenpeace... en oud-campagneleider Sander van Egmond, destijds ook van Greenpeace. Hartelijk dank. Dank u wel. Francisco van Jolen, bedankt voor het aanbrengen van deze discussie via joop.nl. Wat schaft de buis vanavond? Nou, het verhaal van de tweelingbroer van historicus Loe Jong... Moet ik daar dan nog gaan kijken, want ik heb het idee dat ik er minstens alles van weet. Bijna overal is er aan het besteden die documentaire van de NTR. Die publiciteitscampagne heeft in ieder geval voortreffelijk gewerkt. Maar uh, vanavond is dus dat verhaal van die tweelingbroer, Sally, die omkwam in de oorlog. Of Sally, en daarover heeft Lou de Jong altijd tegen zijn familie gezegd dat er niets over terug te vinden was. En na zijn dood vond kleindochter Simonka bij de Jong thuis toch nog allerlei documenten. Waarom heeft Lou de Jong daar altijd over gezwegen? Die vraag wordt gesteld in het Uur van De Wolf om tien, over, tien voor elf op Nederland 2. En deze dagen wordt natuurlijk de aardbeving op Haiti... morgen een jaar geleden herdacht. Eerst op 8. dat begint om kwart over acht een themaavond... met reportages en aansluiting uh, daarop een discussie over de vraag hoe nu verder. En iets later om vijf voor half tien op BRT1... in een Amerikaans portret van een klein ziekenhuis, Milo... dat duizenden mensen heeft gered. Ik zie geen enkel uh, speciaal herdenkingsprogramma op een van de Nederlandse zenders. En luisteren we zo meteen, ik naar lunch met Jurg van den Berg. We gaan praten over de oplages van de programmabladen, want die dalen. En het kabinet wil nu ook nog een keer die programmagegevens uh, vrijgeven... waardoor iedereen dus met een uh, omroepblad kan beginnen. Hoe lang horen we deze discussie al? Ja, maar het gaat nu echt gebeuren onder kabinet Rutte Felix. Uh, maar de programmabladen bladen maken zich volgens mij niet zo heel veel zorgen. Uh, daar gaan we in ieder geval straks over uh, praten. Dan de Nationale Nieuws. Uh, uh, sorry, de, het Mediaforum heet dat. Annette Birschel, correspondent in Nederland voor Duitse Media... en Mark Viss, secretaris van de NVE, gaat onder meer over de kwestie gong grijpen. Hè? Verhaal in de Telegraaf. Hij heeft gisteren bij Paul Wittman ja, gezegd... dat klopt het net helemaal over niks van. Met Francisco? Kijk aan. Nou, uh, Daar gaan we straks Mediaforum over aan het woord laten. En de stelling om half twee in Stand.nl. De oudere partij 50 plus in aanwinst voor de politiek. En uh, wat is de stemverhouding op dit moment? Ik heb, ik heb hem 50? 50? 50? Ja, 50. <laughs> ja, ik denk het wel. 50, iets moet Morgen krijgen. rond deze tijd ben ik weer, graag uw gids. Surf naar de gids.fm. Tot zometeen bij lunch. Voornemen om het voornemen. Of jezelf vandaag nog versterken.